Drie uur, dikte Haak met het NOS-journaal. De Egyptische oud-president Mubarak moet een boete van 23,5 miljoen euro betalen voor het afsluiten van het mobiele telefoonverkeer en het internet tijdens de protesten begin dit jaar. Ook de vroegere premier en de ex-minister van Middellandse Zaken moeten boetes betalen. Mubarak wordt er ook van verdacht dat hij het bevel heeft gegeven te schieten op demonstranten. Daarvoor kan hij de doodstraf krijgen. In Enschede demonstreren aanhangers van de Nederlandse Volksunie tegen criminele allochtonen. De extreemrechtse partij vindt dat ze het land uitgezet moeten worden. Zo'n 500 tegenstanders zijn naar Enschede gekomen voor een antiprotest. Vooraf gingen enkele tientallen voor- en tegenstanders met elkaar op de vuist. Er werd ook met stenen gegooid. De politie haalde de groepen uit elkaar en zegt dat er nog steeds een gespannen sfeer heerst.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 De laatste tijd zijn in het amateurvoetbal geregeld scheidsrechters door voetballers aangevallen. In de buurt van Antwerpen is een dode koperdief gevonden. De brandweer was opgeroepen voor een bermbrand naast de rails en vond de man. Hij was geële geëlektrocuteerd. De man had koper gestolen uit een hoogspanningskast. Daardoor is de hoge snelheidsverbinding van en naar Nederland verstoord. De hoge snelheidstrein moet nu over het normale spoor rijden, waardoor de reis een half uur langer duurt. De verstoring duurt waarschijnlijk nog het grootste deel van het weekend. Het weer nog bewolkt, in het noorden wat regen of motregen. Temperatuur 14 graden langs de kust en een graad of 18 in het zuidoosten. Morgen meer zon en iets warmer. Na het weekende eerst nog kans op een bui. Maar vanaf woensdag overwegend droog en zonnig. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad staat voor de Koentunnel 4 kilometer. En op de A10 Noord richting Zaanstad staat tussen Kadoelen en het Koenplein ook 4 kilometer file. A50 Arnhem Os tussen Heter en Knoopend Ewijk 7. Er is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn wel weer open. En door omrijders loopt het ook vast op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Daar staat voor de Waalbrug 5 kilometer. Dit is Radio 1, Avro. Dit is opium. Het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom terug bij uh, Opium vanuit Carré. Uh, dat is in Amsterdam aan de Amstel, hè, dat grote gebouw met die letters Carré erbovenop. Uh, als u in de buurt bent, kom maar even langs, want we hebben een leuk programma. Tot uh, half vijf zitten we hier. Uh, dit uh, uur uit tafel vier gasten. Uh, Eduard Planting, hij is creatief directeur van het Fotofestival Naarden. Uh, dat is inmiddels een week aan de gang... En uh, daar gaan we het over hebben. En ook over een paar foto's die daar hingen aan de kerk en die ineens wegbleken te zijn uh, vanwege protesten. Uh, daarover later meer. Martin Brester komt hier in Nederlandse literatuur. Uh... Uh, ja uh, Hoe zeg je dat eigenlijk? Recenseren. Recenseren. Ja, want je ja. hebt een, een drietal boeken. Ik hoorde, las vanmorgen in de NRC dat uh, de Tros is de enige omroep... die nog iets aan boeken doet op de Nederlandse radio. Nou, dan gaan we daar vandaag uh, veranderingen aanbrengen. Lijkt dan. me fijn. Goed, ook aan tafel Willem Asman en uh, Charles Dentex. Uh, die zitten hier vanwege uh, het feit dat de maand van het spannende boek gaat beginnen. Uh, Willem is... Uh, uh, nee, je bent ook schrijver, hè? Toch? is dus allerlei schrijver. Ja. En, en dan voorzitter van het genootschap. Ja. En, en, en Charles is gewoon schrijver. Ja. Als je het mag zo. Ja, toch? ja mag. Ik wil even met jullie nog iets, iets anders uh, behandelen. Of steken We gaan even bellen met iemand. Want uh, vanmorgen zat uh, in het programma... Buitenhof, uh, Buit, ik zeg nee. Uh, het programma Kamerbreed van Tros... zat uh, minister, minister... Het was een Nee, dit, was, uh, nee dit, gaat, dit gaat over iets anders. Oh, ja. Hey, oh sorry. Ja. Dat bemoeien je er niet mee. Ja, ja. Nee, Daar zat namelijk minister Donner en die uh, had het over het uh, Nationaal Historisch Museum. Dat moet, als het even mee gaat zitten, in het Soestdijk komen. In het uh, vroegere paleis. Maar uh, hij, zei, hij zei daar het volgende over. De expositieruimte is daar niet voldoende voor. moeten nog allerlei andere gebouwen moeten daarbij gebouwd worden. Voor een deel onder de grond. Dat vergt 90 tot 100 miljoen aan investeringen om het paleis Soestdijk daarvoor geschikt te maken. En daarvan is heel eenvoudige punt. Dat heeft binnenlandse zaken niet op de begroting... ook niet op die van Rijks uh, gebouwen. Ja, en dat zou dus betekenen dat uh, die, als die 90 of 100 miljoen er niet is... dat uh, die plannen om daar dat museum te vestigen uh, volledig in het water gaan vallen. Erik Schilp, goeiemiddag. Goeiemiddag. Directeur van het, uh, uh, van het Nationaal Historisch Museum in Oprichting... dat momenteel wel een hele mooie tentoonstelling in de, in de Zuiderkerk hier in Amsterdam heeft... Uh, dit nieuws uh, komt uh, niet echt fijn uh, aan, lijkt mij. Nou, nee, het is geen verrassing hoor dat Donner dit zegt. Dat zegt hij al weken. Uh, alleen hij heeft gewoon de verkeerde kant op de stok te pakken. Kijk, wij, het, het, is, het, het uh, is van de overheid, is van de staat. En zij moeten dat onderhouden. En uh, het is natuurlijk duidelijk dat dat uh, geld kost. En die 90 miljoen, die hebben ze niet nodig om ons er te laten zitten. Die moeten ze gewoon investeren in dat paleis. Dat moet sowieso gebeuren, of wij er nou komen of niet. Maar daarom hebben wij gezegd, en dat lijkt ons best lastig voor jullie... want het is natuurlijk heel moeilijk, zware tijden, economie, uh, alles is, uh, staat onder druk. Geld is op, ja. Dus laat ons nou um, een plan maken om dat geld uit de markt te halen. Mm -hmm. hè, draag het over aan een stichting. Laat die stichting vervolgens dat verhuren aan ons... en wij gaan samen met die stichting dat geld in de markt zoeken. Ga je op zoek naar commerciële uh, partijen die dat zouden kunnen bijdragen? Precies, want wij geloven dat dat paleis zo bekend is en zo populair is, dat dat voor een groot deel zou ja. moeten lukken. Ja. En tegen de tijd, hè, dat kan je spreiden over een aantal jaar. En dat, dat kan uit de markt gehaald worden. Maar dan moet je ons wel die kans geven. Mm -hmm. hè, um, aan de andere kant zit staatssecretaris Zijlstra. En die zegt: Ja, als jullie geen gebouwen hebben, dan wordt het heel lastig om jullie overeind te houden. Dus het balletje wordt nu um, uh, tussen twee zwarte piet, of als een zwarte piet tussen twee ministeries uh, gespeeld eigenlijk? Nou ja, dat is een beetje het punt. Want ik kijk, Donner zegt, hem, als, als we met een plan komen... nou, ik kom graag met een plan, ik neem die handschoen graag op... Ja. dat wil ik graag doen, ja. maar dan moet je me wel de tijd geven. Dat doe ik niet in een paar dagen voordat de staatssecretaris... straks met zijn 10 juni-brief de bezuinigingen gaat afkomen. Ja, nee. hoe, hoe kom je uit, hoe, hoe uit deze inpassen nu? Nou, een van de, van de manieren die we daartoe hebben gebruikt. is. we kwamen gewoon niet verder in het, in het, uh, in het onderhandelingstraject. Dus we hebben, die, we hebben dat artikel. of dat, dat interview aan de voorstand gegeven. Nou, ja. daar, daarmee is Donner nu naar buiten gekomen. en heeft hij gezegd: um, Ik kan het niet betalen. De, zeggen we: Nou, we hebben al een paar brieven naar je gestuurd. waarin staat dat we dat weten. en dat we je daarbij willen helpen. Eh, en dit kabinet zegt dat ze zakelijk te werk willen gaan. Nou, pak die handschoen dan van onze kant ook op. en zeg. Kom jongens, we gaan dat proberen. Maar dan moet je niet je verschuilen achter het feit jaar, het kost 90 miljoen. En dat heb ik niet, dat weet ik ook wel dat hij het niet heeft. Maar, maar laat, laat ons dan daarbij helpen en laat ons die markt uh, verkennen. Maar la, uh, zeg dan niet dat dat in een week gedaan moet zijn, want dan weet je natuurlijk zeker dat het niet lukt. Dus het is niet zo dat, dat het uh, Nationaal Historisch Museum hiermee van de baan is? Maar kijk, ik blijf vechten voor het Nationaal Historisch Museum tot de laatste snik. Mm. Uh, want ik geloof in die opdracht, ik geloof in dat museum... en ik geloof bovenal in, in onze medewerkers die echt keihard werken. Want jij zegt museum in oprichting. Mm. Wij hebben de afgelopen jaren hebben we meer dan twintig grote evenementen en activiteiten... door het hele land waarbij we echt miljoenen mensen hebben bereikt. Ja, maar goed, je, een eigen Naast gebouw van heb van je nog niet. Dat is, dat is een idee en associeert een museum toch in eerste instantie met een gebouw, lijkt mij. Nee, natuurlijk. En dat, dat snappen wij ook vandaar dat we daar ook zo hard aan trekken... Ja. Maar het, het, het, het belangrijke is dat als Donner zegt het is voor het NHM, het is niet voor het NHM dat geld. Want als wij er niet in komen, moet hij het geld vroeg of laat ook op tafel leggen. Want ja. het moet nog steeds gerestaureerd worden. Ja, lijkt me duidelijk. Dus het, is, het, is, het is een kwestie van, uh, van gewoon de zaak zakelijk bekijken... en, en, en niet afschuiven op, uh, op alleen maar geld. Het is een goed idee, laten we het gewoon gaan doen. Ja, nou, dat lijkt me een goede afsluiting. Succes ermee. Dankjewel. Erik Schilp, directeur van het Nationaal Historisch Museum, wat er dus al gewoon bestaat. Heren uh, uh, aan tafel, uh, we gaan het uh, uh, over, over een ander uh, uh, uh, fenomeen hebben, namelijk het uh, fotofestival in Naarden. Uh, even een citaat. Sluipende wijze raken de absurde en onwettige ideeën van godsdienstige zwevers getolereerd. Dat schreef uh, Christian Weids deze week nadat blootfoto's van Ingrid Baars op last van kerkbezoekers... werden weggehaald bij de Grote Kerk in Naarden. Uh, Christian, die hoop ik zo aan de telefoon te hebben. Ik weet niet of hij er al is. Christian? Ja ding. hoor, ik, ik zit helemaal klaar. Ja, je zit er klaar voor. Ah. Ja, je schreef een uh, vlammende column in NRC Next uh, deze week... met die titel Juist nu GVD. Uh, waar, waar maak je je nou eigenlijk zo kwaad over? Nou, het, het ging erover dat... Het viel mij op dat er deze week een aantal dingen waren... waarop een soort uh, censuur was. Misschien niet echt censuur, maar door... door vanuit kerkelijke hoek. Dat was dat filmfestival in Naarden. daar was iemand die had die cartoon van Peter van Straten... de kruisverkrachting gestolen en wel weer teruggebracht. Dus mm -hmm. toen, toen werd er verder geen punt van gemaakt. Ja. En ik had een beetje het idee dat er een klimaat aan het ontstaan is... waarbij dat soort dingen wat gewoon worden gevonden. Terwijl het toch eigenlijk heel gek is dat een kerk een, een, een foto verbiedt... of op een andere plaats laat hangen. Ja. En, en daar moeten we volgens mij een beetje alert voor zijn. Oké, okay. uh, hier, uh, hier aan tafel van Eduard Planting. Hij is... Uh, creatief directeur van het Fotofestival Naarden. Waarom werden die foto's aanstootgevend gevonden? Um, ja, dat vroegen wij ons in eerste instantie eigenlijk ook wel af. Mm -hmm. Want we hebben er totaal niet bij stilgestaan... dat het maar enigszins uh, aanstootgevend zou kunnen zijn. Want beschrijf ze eens, het zijn vier uh, of drie foto's van, van, van, van negerinnen, bewerkte foto's. He? Ja, dat klopt. Ingrid Baars heeft zeg maar een, met, door middel van Photoshop op een hele mooie manier, de Afrikaanse de kunst, de houten beelden... Uh, omgezet naar uh, vrouwen die ze over het algemeen al heel veel jaren fotografeert. Ja. En uh, het zijn dus heel gestileerde vrouwenportretten. En Afrikaanse beelden, zoals iedereen weet, zijn over het algemeen ook naakt. Ja. Dus deze vrouwen ook deels. Niet eens helemaal, hoor. Uh, maar het is zo gestileerd dat het ons eigenlijk niet was opgevallen... dat het nou zo uh, bloot was... En uh, ja, de vergunning van de gemeente staat heel duidelijk in. Uh, geen naakt. Rondom de kerk. Maar dan had je ze beter natuurlijk niet in de eerste instantie daarop kunnen hangen. Of uh, Jullie ervaarden het niet als, na als naakt. Nee, ja, inderdaad. Er zit enigszins wat bloot bij. Maar we hebben dat totaal niet aanstootgevend gevonden. Je bloot en bloot bedacht. Ja, je, je bloot en naakt, zal ik maar zeggen. En dit is, ja. naar nou, ons idee was, dat het totaal niet aanstootgevend. Dus dan denk je van, nou, dat, dat zal geen probleem geven. Ja. Ja, en, eerst... en wanneer dachten jullie wel van. Uh, dat dit geeft wel problemen? Toen uh, ze, uh, aan de... Nou, ze stonden er ongeveer één minuut. En toen kwam de eerste klacht al binnen. <laughs> uh, dat was. Dat was al tijdens het uitpakken. Het zijn hele zware panelen. Ze zijn groot. Het is uh, ongeveer uh, 2,5 bij 3,5 meter. Dus dat, dat hakt er wel in. Hè. Ja. Dat is vrij groot. Ja. En um, het is tegenover ook het gemeentehuis. Er zit ook uh, het kerkbestuur. En die keken daar volop. Hmm. Ja, dat valt al op natuurlijk. Ja, maar ja goed. En... Jan, Je kan ook zeggen, het is, het is, een, het is een kunstfestival. Uh, kunst ja, heeft altijd ja. de, de, de behoefte en, de, en de, heeft ook de plicht bijna de noodzaak... om een beetje de grenzen op te zoeken. Klopt, dat hebben we ook een aantal dagen gedaan. Dus we hebben ze ook niet meteen weggehaald. Sterker nog, we hebben ze eerst geïnstalleerd en neergezet. En we dachten van, nou, dat zal allemaal wel meevallen. Ja. Um, dat was alleen niet zo. En uh, de emotie begon echt een hele grote rol te spelen... bij een aantal mensen, en meer klachten, meer hoe, opmerkingen. Hoe uit dat dan? Uh, ja, de opmerkingen, echte klachten bij de gemeente en uh, dan ga je... Daar natuurlijk wel goed naar kijken. Van, ja, wat, wat, wat moet je daar nou mee? Ja. Uh, we hebben gewacht tot uh, zondagochtend uh, vijf voor tien. Want tien uur begon de eerste kerkdienst. En toen hebben we ze inderdaad maar weggehaald. Tijdens de kerkdienst? Nee, net ervoor. Oh. Het leuke was wel, toen stonden ze daar nog wel. En iedereen liep er braaf langs, keken naar En zei vervolgens niets. Ah, dus toen dachten we ook weer van ja, hm, waar nee. doen we dat nou eigenlijk? Ja, ja. Christian, ja. Ze, ze konden gewoon niet anders in, de, in aarde eigenlijk. Ja, dat lijkt me niet. Dit, wat die, kijk, er is een. Uh, je hebt een, een vrijheid van uiting, van kunst of mening. En die is natuurlijk formeel beperkt. Dat je niet, die moet je aan de wet houden. Maar nu wordt die steeds meer beperkt door allerlei informele dingen. Zo van, van, van ah ja, mensen kunnen er aanstoot aan nemen. Voelen ja. zich verdrietig daardoor. Of, of misschien gaan ze wel bedreigen. En, en Als je daar gehoor aan gaat geven, dan laat je dus eigenlijk jou, jouw artistieke vrijheid... Ja. Beïnvloeden daardoor wat, wat er was ongetwijfeld een, een artistiek idee lag erachter waarom die foto's juist daar moesten hangen. En ja, dan, dan, ja, vraag ja, ik e dat vraag dat ik even aan, aan, aan de aan de aan de creatieve directeur. Je hebt, met, je hebt ze daar opgehangen met het idee van zo zijn ze goed zichtbaar. Dan moet je ze ook laten hangen. Nou, ze, ze hangen nu op een andere hele prominente ja, plek. Ik ben vanmorgen even naar geweest. Uh, ze hangen nu achter. Vanmorgen was de markt en je kon ze ja. helemaal niet zien. Uh, nou, er komen heel veel mensen op die markt. Dus ja. iedereen ziet ze nu juist. Dus ja. dat is wel erg leuk. Ze hangen naast het festivalkantoor. Iedereen die naar het festival gaat, komt daar zijn kaartje kopen. Dus hmm. ziet absoluut die foto's. Vergeet ook niet dat er aan de vestingwallen van, van, van, van Naarden... Ook nog een foto van haar hangt nog iets groter. 4 bij vijf meter. Er ja. uh, zijn ook geen problemen. Dus ze zijn nog zichtbaar. Uh, ja, dus de, de, absoluut. de kunstenaar vond, vond het allemaal een beetje fus om niks. Maar heeft er wel ja. mee gewerkt over gezet. Ja uiteindelijk wel. We vonden uiteindelijk het allemaal uh, eigenlijk fus ja. om niks. Maar um, we zijn wel afhankelijk van elkaar. Vandaar dat is natuurlijk een kleine gemeenschap. Want je uh, was bang dat je volgend jaar anders niet meer de kerk mocht gebruiken. Nou ja, je loopt het risico. Dan nou kan je altijd zeggen, nou, dan gaan we gezellig in Amsterdam-Noord zitten. Het zijn ook hele leuke locaties. Daar ja. heb ik met alle plezier ook een heel mooi fotofestival neerzetten. Ja. Dus dat kan best. Maar ja, dit, dit is al voor de twaalfde keer. We zijn 24 jaar bezig. En uh, dat hoort toch wel bij het naarden. En je probeert het op een zo goed mogelijke manier samen op te lossen. En je kunt wel heel erg uh, tegen elkaar ingaan... Dus heel veel negatieve energie. Ja. En als ze nou echt ja. helemaal weg heel... zouden moeten, is... echt uit het dorp... Ja. Die... Ja, dan waren we wel gaan stijgen. Ja, dit is het... ja want dat, dan, dan geef ik... Uh... Het een beetje polderen dit, hè? Ja, absoluut. Ik, ja. ik ben een groot voorstander van polder. Oké. Okay. toch even de reacties van de andere kant van de tafel. Charles en Dix, wat vind je van deze move om die foto's weg te halen? Nou, ik ben er over het algemeen niet voor. Maar als je een overeenkomst hebt... en je, je hebt je handtekening eronder gezet waarin staat dat het niet mag... Dan gaan er andere dingen spelen. Mm. En dan, dan wordt het gewoon moeilijk. Dan nou, had je dat niet moeten tekenen. Ja. Uh, maar getekende overeenkomsten betekent gewoon... ja Je hangt in bin, dit, bin dit geval dit, niet. Willem Ik heb uh, het gevoel dat radio beperkt is. Ik wil echt heel graag weten hoe het eruit ziet. Nou, ik, heb, ik, heb het, ik heb het meegenomen ik denk de uiteraard. luisteraars ook dus beschrijf ja, ja. ze beschrijf ze, beschrijf beschrijf ze. ze. ja eigenlijk ja. zouden ze even op de site moeten zetten nou dat, laten dat we dat dan een, doen het dat... zijn foto's met, met inderdaad gestileerde uh, ja. die beelden nou, zoals nou, kijk, zo die stonden die ze bij de kerk ja, ja. Het staat heel erg mooi en ik zal even iets... het staat op mijn iPad natuurlijk. Moderne ja. als we zijn, zijn we houden de iPad even voor de microfoon maar nee, we zitten ja. inderdaad de foto's op de site dat lijkt me het beste dan, ja. dan kunnen mensen ja. die je kijken op de site zien dit is heel gestileerd je ziet een hele gestileerde vrouw heel duidelijk naakt ja. Duidelijk naakt. Duidelijk en als je naakt. het nog iets uitvergroot, ja, zeker op dat formaat, dan zie je die tepels heel goed. En ja. dat was het grote okay, probleem. het eerste nou, wat ik zag. Ja. Ja. Tepels vallen val, val ja. in ieder geval. Nou, veel mannen vonden ze heel erg mooi. Dus, ja. dus, dus uh, daar ligt het absoluut niet aan. Okay. En ik denk ook niet dat het een probleem was geweest als het een katholieke kerk was geweest. Maar uh, helaas, het is protestants. En die hebben daar toch wat meer moeite nou, mee. Nou goed, ze zijn in ieder geval nog te zien. Net als heel veel andere mooie foto's op het fotofestival in de ja. Want dat duurt tot wanneer? Uh, tot en met 19 juni. Oké, okay. blijf, uh, blijf zitten. Praat mee over de andere onderwerpen. Straks. Ja. We gaan uh, naar de, de live muziek. Um, ga, ga, je, uh, nu, ga je een nummer doen van de grote held in de grote zaal? Ja, dat lijkt me leuk. Uh, hij zit weer klaar, Desol Kids. En hij, speelt, uh, Kid, en hij speelt een nummer nu van uh, de, de man die vanavond uh, uh, uh, wordt toegezongen. eigenlijk. Bill Withers. Yeah, ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Wonder this time when she's gone Wonder if she's gone to stay Yeah, ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away Bill Withers zingt zelf niet meer. Ik weet zeker dat ik het heel mooi had gevonden, dit uh, Tjeerd of uh, Prachtige uh, tribute to uh, Bill Withers. Die vanavond ook, uh, de echte tribute is vanavond in de grote zaal hier. Uh, met uh, Ricky Cole onder andere. Boris Benjamin Herman, Rubenijn, uh, Sabine Stark uh, en Treintje Oosterhuis. Um, je had er graag bij willen zijn, Tjeerd. Ja, het is een, een beetje een uh, gevoelig onderwerp. Nou, laten we het daar eens ja. lekker over hebben. Ja. Uh, nee, ik had er graag bij willen zijn. Dat is het, uh, dat is het, goede, het goede antwoord. Maar ik, weet, ik hoorde er heel laat van. En toen was eigenlijk het eigenlijk al helemaal uh, geboekt. En, uh, maar op het moment dat ik ervan hoorde, heb ik meteen gebeld. Zo van, hé, hey, luister, ik ben echt een hele een... grote fan. En ja. ik wil het echt heel want, erg doen. Want, want Bill Witt is, is, is een grote held van je. Ja, ik denk zelfs dat het uh, mijn, een van mijn weinige echt, echt helden is. En dat komt een beetje omdat ik maak heel veel muziek elke dag. Ik speel heel veel. Ik schrijf heel veel liedjes. Ik ben er elke dag heel erg mee bezig. En dan is het soms best moeilijk om... Muziek te hebben die je gewoon een soort van als liefhebber kan blijven luisteren. Ik ben heel vaak ga ik een beetje, word ik echt zo'n nerd. En dan ga ik alles uh, helemaal overanalyseren. En maar op de een of andere manier, Bill Withers, kan ik al jarenlang... Zeg maar, als ik het opzet, dan ben ik uh, fan, zeg maar. En dan ben ik niet bezig met, uh, met iets anders. Dus daar, ja, daar ben ik hem eigenlijk stiekem best dankbaar voor. Ja, je, had, je had niet in de zaal willen zitten, zoals je nu wel gaat doen. Je had mee willen doen, je had daar willen staan op het podium. Ja, ja maar we, dus ja, weet je, in. het is verder het is hoe het is. Ik, bedoel, ik, uh, ik heb gewoon gezegd dat ik het heel graag wilde doen. Als ja. zijt, dan, je Aan de andere kan kant, je, niet, je, je staat nu in Carré en je zingt Bill Withers. het is een beetje een soort van stil protest. Ja, dus zo is, is wel, dat. Ik ja. ben wel blij. Ja, ja, ja. <laughs> het komt allemaal goed. Ja, even over Dazzled Kids, want jij zat in Voice, die was... De zanger van die band. Ja, uh, ja. ja oké, okay, ja. maar, maar goed, dit is een ander project, ja. uh, een solo-project. Um, uh, je was vorig jaar op Oerol uh, ja. en toen dacht je ineens van ik ga iets heel anders doen. Wat gebeurde daar? Ja, nou, ik, ik was uh, in december, uh, het jaar daarvoor hadden we met Voice besloten om een tijdje te stoppen. En toen heb ik uh, een half jaar lang heel veel liedjes geschreven. Ik ben heel veel gaan reizen, ook heel veel samengewerkt met allemaal mensen. Maar wel heel erg uh, ja, op mezelf in vier muren, weinig ramen. En uh, niemand hoorde wat ik aan het doen was. En toen had en Kyteman hadden een project op Oerol, Keitopia. Waarbij hij ja. eigenlijk de hele dag een uh, soort van vrij muziek ging maken. Zonder plan muziek maken, heel veel jammen. En uh, daar ging ik heen. En ik was daar de hele week met al die gasten, met Colin en iedereen. En toen dacht ik eigenlijk zo van, wauw, weet je wat? Wat is het eigenlijk ook leuk om met elkaar muziek te maken en ook voor het publiek. En, uh, en dat was ik een beetje kwijt, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond het heel fijn om juist in mijn eentje te, te nee. werken. Uh, dus dat was een beetje het moment dat ik dacht... Van, ah, misschien, moet ik, uh, misschien ja. moet ik hier wat meer mee doen. Ja, dat leidde tot uh, hele mooie dingen, mooie nummers. Eh... Uh, um... Maar de, de samenwerking met de jongens van Voice, die, die bestaat nog steeds. Dus gewoon, je, je, je maakt die feite nog deel uit van die band, nog steeds. Ja, Zo we, we hebben gewoon echt wel echt even heel erg vrijgenomen. En elkaar gewoon alleen gezien om koffie te drinken. En ik denk dat we binnenkort wel eens uh, weer gewoon in de oefenruimte gaan we wel spelen. Maar rustig okay. gaan. Mooi. Eh, en binnenkort een pingpong hè jij? Ja, zeker. Daar ja. nou, heb gek. je zin in. Ja, heel erg. Ja, ja, feestje. Zeg, eh, laat ik het niet vergeten, we, we mogen twee kaartjes weggeven voor vanavond... voor, uh, voor de grote zaal, oh, voor, ja. voor Bill Withers. Ik, ik heb een hele simpele vraag en als u die goed beantwoordt. Uh, mail even het goede antwoord naar opium.nl. Uh, opium en de vraag is, hoe heet de dochter van Bill die vanavond meezingt met al die uh, muzikale helden? Dus hoe heet de dochter van Bill Withers? Ze heet Withers van achter. oké. Okay. Maar uh, hoe heet ze hem van voren? Uh, de dochter van Bill die vanavond meezingt. Mail het goede antwoord naar, naar opium.nl. En dan liggen er vanavond voor de eerste die, uh, die uh, mailt liggen twee kaartjes bij de kassa. Dit is Radio 1 Oké, okay, Opium. De vakantie nadert en daarmee de vraag: welke boek, welke boek moet mee naar het strand? Nou, nu iedereen toch echt de, de Stiek Larsen-trilogie wel uit heeft, is het zoeken naar een nieuwe page-turner. En die zoek die wordt u eenvoudiger gemaakt met de maand van het spannende boek, die op 1 juni begint. Uh, we blikken vooruit op die maand met uh, Charles Dentex, Willem Asman, schrijver en voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs. Hoe ho, ho, omschrijf je uh, het werk? Is het een, een spannend boek? Een, een, wat voor een. Uh, ja, wat voor een, uh, labels hang je eraan, Sheldon Tix? Aan mijn eigen boeken hang ik altijd het label Thriller. Thriller? Ja, maar uh, er zijn er meerdere. Ik bedoel, niet voor mijn boeken, maar voor... In uh, het hele genre van spannende boeken zijn er meerdere subgenres. Een thriller is er daar één van. Maar je kan ook een politieroman schrijven. Of je kunt een, uh, ja, een uh, historische thriller, een historische thriller ja. schrijven. allerlei subgenres. Ja. Ja, ja, want, want uh, het gaat altijd over de maand van het spannende boek. En ja. dus het spannende boek is dat hetzelfde als een thriller of toch niet helemaal, Willem? Uh, spanning, ja, to thrill is eigenlijk breder dan spanning. Uh -huh. uh, ik ben niet zo heel rechtlijnig in de leer. Uh, mijn, mijn laatste boek is gerecenseerd als een geen thriller. Oh. Dus dat vond ik ook alweer een mooi compliment. Mm. En wat erop staat is uh, literaire thriller... en het laatste boek stond trouwens helemaal niks op. En dat vind ik misschien ook wel het zuiverst. Mm. Maar ja, dat vindt de boekhandel weer niet prettig. Die willen toch het etiketje, want dan weten ze op welke tafel ze het moeten leggen. Ja, ja. Uh, en en uh, een goede thriller, wa, waar, waar, wat voor een ingrediënt moet er daarin? Ja, spanning uiteraard. Maar wat, wat moet daarin zitten om goed te verkopen bijvoorbeeld? Ja, om goed te verkopen... Dat weet, ik niet. dat weet ik niet. Dat geheim dat heb je nog nooit onderdeel. dat deed. geheim dat is nog niet uh, uitgevist. Nee, maar je draait al wel een aantal jaren mee. Dus ik neem aan dat je inmiddels wel... wel als ja, dan je af, en deel... dan, af en toe dan lukt het. En dan denk je, nou weet ik het. En dan lukt het weer niet. Dus dat, uh, zo werkt het niet. Maar wat, uh, wat erin moet zitten is spanning. Er moet een plot in zitten. Er moet, uh, er moet, er moet op de een of andere manier wel een misdaad in centraal staan. Mm. En, uh, nou, zo zijn er nog een aantal van die dingen. Uh, um, waar je, het, zijn, het zijn wat kenmerken die... Uh, en die je niet allemaal hoeft te gebruiken, maar waar je wel uit moet putten. Vind ik. Ja, ja. ja. ja ik ben niet zo rechtlijnig. Ik, ik ben voor originaliteit. Ik weet trouwens dat Charles dat ook is. Uh, dus voor mij mag het niet gek genoeg zijn. Uh, als ik maar uh, geraakt word op een of andere manier... en als ik maar dat onmisbare ingrediënt van elk goed verhaal vind ik... Hè, dat je wil weten hoe het afloopt. Ja. Dus dat je eigenlijk niet kunt stoppen ja. met lezen. Ja, dat... Martin, hoe kijk jij er tegen wat, wat is voor jou een, een thriller? Wat, wat voor ingrediënten moeten daarin zitten? Nou Het kind moet in dit geval duidelijk een naam hebben. Ja. Uh, uh, daarom heet het literaire thriller. Eigenaardig, dat zal een hele maand voor zichzelf krijgen, eerlijk gezegd. Nou, het Want... is niet voor de literaire thriller, Nee, video, nee dat, begrijp ik, dat begrijp ik, maar er zijn, als je de top 60 kijkt uh, elke week... staan er geloof ik, 40 spannende boeken in de meest best verkochte boeken uh, van de afgelopen week. Dus het gaat al heel goed met Thriller. En waar uh, ja, de ingrediënten die erin moeten zitten, zo min mogelijk puntje, puntje, puntje, zinnetjes, daar ben ik altijd uh, vrij veel fan van als dat er niet in staat. En het moet geloof ik uh, opbouwen dat je precies weet waar het naartoe gaat... en op de allerlaatste pagina blijkt het weer helemaal anders te zijn. Ja, de, de, dat is volgens mij een literaire. De, de omslag ver mogelijk naar het einde toe. Ja, ja maar dan vind ik wel als toevoeging daarop, en dat ben je vast met me eens... dat, Pas je, op, dat het niet de hand van God mag zijn aan het nee. einde. Nee. Dus je moet wel aan het einde denken, dat had ik kunnen weten... Dus je bent al die tijd op het verkeerde been gezet... maar toch had ik het moeten weten. Wat een fantastisch einde. Tenminste, dat zijn mijn favoriete eindes. Dus maar het lijkt de... erop dat er dus een recept is voor een goede literaire thriller. Ja. ja. Nee, er is een recept voor een thriller. Maar niet... Alleen is daarmee niet gezegd dat het goed is. Net zoals er een recept voor een literaire roman is... en daarmee is ook niet gezegd dat het goed is. De ja. meeste romans die eruit komen zijn... Niet dat geldt voor heel veel boeken. Zijn, zijn, dus dat... zijn je eigenlijk als, als, als genootschap uh, van Nederlandstalige misdaad ben je dan blij met zo'n maand van het spannende boek? Jawel, daar zijn we heel blij mee. Kijk, het is. Um, uh, voor de, de Nederlandse thrillerschrijvers is het zo dat. het lijkt nu alsof uh, er nooit iets anders is geweest dan Nederlandse misdaadromans. maar. 20, 25, 25 jaar geleden waren er eigenlijk alleen maar buitenlandse romans En de Nederlandse schrijvers ja, maar dan of het is reden, de stonden helemaal niet. De wel en waar Je had de, van... de, de Scandinaviërs en je had de Amerikanen en de Engelsen natuurlijk. En de Nederlanders die kwamen absoluut niet aan de bak. En de, de, de oprichting van de Gouden Strop en de oprichting van het uh, Maand van het Spannende Boek, waar liepen ook niet uh, op hetzelfde. hadden niet hetzelfde doel. De Gouden Strop had een doel om echt een Nederlandse thrillerschrijver een podium te bieden. Um, de maand van het Spannende Boek had tot doel... om gewoon een maand lang meer thrillers te verkopen... het niet waar ze vandaan komen. Um, als ze maar vertaald waren in het Nederlands. En die twee zijn naar elkaar toegegroeid de afgelopen 25 jaar. En nu is het zo dat, um, dat de Nederlandse thrillerschrijvers... wel degelijk een, een plek bezetten in... ...in uh, de boekhandels en in, de, in, de, in het wereldje van de mm -hmm. spannende boeken. Uh, maar dat is waar het ons om ging, dat, uh, dat die plek er zou komen. Want er waren ontzettend veel Nederlandse uitgevers... ...die waren helemaal niet geïnteresseerd in het uitgeven van een Nederlandse thrillerschrijver. Want je kon er veel makkelijker eentje uit Engeland kopen ja. of uit de uh, vertalen. Ja. Mag ik je vragen? Thuis, ben je, ja. Heb je voor jezelf besloten op een gegeven moment... ...ik ga nu me storten op de thriller? Ik was eigenlijk van plan een ander soort schrijver te worden, maar weet je... Nee. Zo uh... hoe kom je erbij? Nou, dat, dat is een af. hele rare vraag. Deze... Nee, helemaal niet. Want <laughs> ja. Baantje verkocht er bijvoorbeeld miljoenen. Ja. Maar bij de... je zegt net dat we liever uh, vertaalde thrillers wilden hebben. Ja. En dat er dus weinig Nederlandse thrillers nou, die werden ook niet waren. uitgegeven. Die werden gewoon niet uitgegeven. Nou, dat was lastig. Ja, ik, ik uh, maak er even een cliffhanger van. Uh, want we gaan zo verder, maar we hebben eerst even nieuws van... één ja, oh, nee, nee, nieuws, gewoon nieuws. Met wereldnieuws met de Marie Lagerman.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 De afgelopen vijf jaar werd Bloemendaal landskampioen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Ik ben hier uit Korea met uh, Eduard Planting aan tafel... de creatief directeur van het fotofestival Naarden. Uh, straks de recensie uh, met Nederlandse literatuur van uh, Martin Brester... en twee uh, ja, spannende boekenschrijvers aan tafel... Willem Asman en Charles Dentex. Uh, waarom is eigenlijk die, die uh, uh, maand van het spannende boek... nooit samengevoegd met de gewone boekenweek, uh, Willem? Oh, daar heb ik geen idee van. Nee? Was dat niet, nee, uh... Ik weet wel dat het dat dat dat zo langzamerhand heel vol zit in het jaar. Ja. Ja. Uh, dus wie weet gaan we dan wel een soort... Uh... Uh, ja, hergroepering zien. Maar uh, nee, ik heb krijg geen idee. Daar ben ik niet bij. Schoudig, nou, de, de reden is wat ik net zei. Dus we kunnen het ons nu niet meer voorstellen. Maar er werden vroeger niet zoveel thrillers verkocht. Er worden, er worden nu heel veel ja, uh, dat Nederlandse is, daarom thrillers. Daarom is het bedacht. Nee, maar überhaupt, er werden überhaupt weinig ja. spannende boeken verkocht. En uh, de boekhandelaren en de uitgevers, wat het CPMB is... die bedachten op een gegeven moment... ja, daar moeten we wat aan gaan doen. Weet je? Daar, moet, daar, daar kan meer verkoop... Gerealiseerd worden. Ja. En ja, dat is wat, je, nou, wat jij daarnet zei, Martin. Dat kun je, je nu bijna niet meer voorstellen. Nee. Want nu is de, de verkoop van uh, spannende boeken is enorm. Enorm veel. Uh, vorig jaar, even de stand in Thrillerland. Uh, vorig jaar verschenen er 87 Nederlandse thrillers. Dit jaar 111. Dat zijn er meer dan twee per week. Ik denk ja. dat er nog meer zijn. Dit zijn de inzendingen van de Gouden Stoff ja. vorig jaar ja. en dit jaar. Uh, en uh, wij hadden bij de Gouden Strop het idee... dat er nog een aantal meer hadden kunnen worden ingezonden. Uh, dus het zijn er nog meer. Maar indrukwekkend de ja, groei, de groei ja. is enorm. Ja. Maar het is nog niet zoveel als romans. Nee, dat is waar. Maar, maar zie je het al als uh, een goede ontwikkeling... dat het er zoveel zijn? Of wordt, langzamerhand, uh, wordt, wordt, wordt, wordt het verschil tussen het thriller en spannende boek... Uh, wordt het zo diffuus dat alles uh, op die hoop wordt gevoerd? Nou ja, er zitten, er zitten twee kanten aan. Um, het, is, het is goed omdat je nooit ontwikkeling van kwaliteit kunt hebben als de basis van schrijvers die aan het werk is, te smal is. Mm -hmm. Er moet breedte zijn om ook diepte te kunnen krijgen. Maar naarmate je meer breedte krijgt, krijg je natuurlijk ook meer van mindere kwaliteit. Dat kan niet anders. Maar dus het is, het is... Komt ook door het succes natuurlijk, ja, dat trekt ja. de gekste mensen aan. Uh, misschien om even aan te, vullen, ja, negen, negen. aan te vullen op wat Charles net zei. Uh, de Gouden Strop bestaat 25 jaar uh, en is twee jaar niet uitgereikt wegens te weinig inzendingen. En dat was in 88 en 90. Um, dus dat, uit die tijd komen we. En ja. Ja, dat is lastig nu nog ja. terug te denken aan de pioniers die het genootschap zeg maar, opgericht hebben destijds. Mm -hmm. uh, lang voor Charles, langs, lang voor mij. Uh, die hebben echt moeten vechten voor een plek. Uh, en inmiddels hebben we hem. Maar vandaar ook mijn vraag, het is niet aan jou persoonlijk gegeven... maar zouden er auteurs zijn die denken, nou, dan ga ik ook op de thriller... want dan kan ik tenminste uh, aan een genre voldoen. Dat Kijk. zou je je kunnen voorstellen. Nou, dat, dat weet ik. Kijk, er zijn voldoende literaire schrijvers... die dat ook wel eens leuk vinden om te doen. Maar ik ben er nog nooit eentje tegengekomen... die denkt, van, dan ga ik dat doen, dan heb ik tenminste succes. Want het succes in thrillerland is net zo onzeker... Hm als het succes mm -hmm. in elk ander deel van, uh, van de literaire wereld. Ja. Andersom werkt het trouwens wel, wel grappig... want je, je bent ook ooit uh, genomineerd voor de Librische prijzen geweest. Hè? Nou, dat is wat ver doorgetrokken, maar <laughs> ik heb longlist de longlist de longlist, ja, sorry. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou ja, dan ben je in feite uh, ver weg Ben je, ben je in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Ja. heeft de jury hier uh, gezien. En nu staat er op de, uh, voor de Gouden Strop staat er weer een boek als van Peter Buwalda. Ja. Uh, Bonita Avenue, wat, wat niet een thriller is, toch? Want, waarom is het geen thriller, Hans? Oh, dat, ik dacht dat het uh, weer een... In... <laughs> het staat er niet op. Ja, het is in... ja, <laughs> gewoon nee, ja. een boek, is het. Ja, daarom. Dus laten we, laten we ophouden met allerlei etiketjes erop te plakken. Uh, ik heb het gelezen. Ik vond het een geweldig boek. Heb jij het gelezen? Ik heb het niet. gelezen. Okay. Ik, okay. Vind ik het ook niet, dus ik weet het niet. Er werd mij gevraagd door de redactie om vast na te denken... over een tip voor mensen om mee te nemen nee. naar ja? de vakantie. Ja? Ja, nou, het is een van de genomineerden. Ik, ik heb niet alle genomineerden gelezen, dus laat ik laat het even duidelijk stellen. Uh, maar Peter Buwalda is een geweldig boek. Ja, het is, ik, vind het, ik vind het waanzinnig goed. Het gaat uh, over, de, over de vuurwerkramp. Uh, geleden, maar eigenlijk is dat een, maar een zijlijn. Die, die de, de ja, het met name die familie die uh, te gronden ja, gaat. Ja, dat ja. ja, is, is een mooi boek. Nou, dat is een goede tip. Ja. Uh, uh, tot slot heeft Charles de tekst ook nog een tip. Uh, wat dat betreft. Een, een goede, goed boek ja, mee te nemen nou, op ik heb een boek wat ik nu aan het lezen ben en bijna uit heb. En dat vind ik echt geweldig. En dat is uh, Just Kids van Patti Smith. Oké, okay. geweldig. Uh, ja, Martin, jij hebt tips waar je iets over gaat hebben, maar qua spannende boek ook nog iets? Dat is geen spannend boek. Een spannend boek? Nee, ik heb mij de afgelopen dagen en weken echt uh, omgewenteld in wat ik hier op tafel heb liggen. En dat okay. was, uh, heb je het zo over. Eduard plant ik ook nog een, een, een thriller van een spannend boek uh, te tippen? Nou, ik ben de afgelopen half jaar alleen maar met dat vervelende vogelfestival ja, bezig geweest. <laughs> zeg. Ik loop vreselijk achter. Wat een leven. Ja, ja, erg hè? Dinsdag is de avond van het spannende boek in de Melkweg Amsterdam. De komende maand zijn er overal in het land activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.maandvanetspannendeboek.nl uh, dan gaan wij nu uh, naar de uh, virtuele vitrine, volgens mij. Dat is uh, uh, elke week, geven wij een uh, Nederlandse kunstenaar de gelegenheid... om uh, nou, helemaal leeg te lopen over een voorwerp of een ding waar hij een bijzondere band mee heeft. De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Hallo. Ik ben Paul de Munnik. Ik uh, mag in de virtuele vitrine deze keer. En ik ga iets uh, aan jullie laten zien wat ik uh, erg bijzonder vind. Wat, ik, uh, waar, wat mij erg inspireert. Uh, het eerste is een, een, een, een foto van John Lennon en Paul McCartney. Dat is deze. En waarom deze nou zo bijzonder is... En dat is eigenlijk puur voor mezelf, buiten het feit dat het natuurlijk een, een prachtige foto is. Hij is genomen in Amsterdam in 1964, toen de Beatles in Amsterdam waren. En uh, u kent allemaal de beelden, ongetwijfeld, van de rondvaarten door Amsterdam. En, uh, dit was een, een fotomoment, uh, in een, waarschijnlijk in een tv-studio. Uh, toen ik 40 werd, afgelopen september, vorig jaar september... toen kwam een goede vriendin van mij bij, bij hier, uh, Eva Postema de Boer... en die had aan haar vader gevraagd, haar vader Eddie Postema de Boer, een, een bekend fotograaf... had gevraagd, nou, mijn, uh, mijn vriend Paul de Munn, ik word 40 en ik zou zo graag een mooi cadeau voor hem hebben. Heb jij nu nog iets in je archief... Wat, uh, wat speciaal is en wat je nog niet gebruikt hebt. En hij is gaan zoeken. En hij kwam dus op deze foto. Deze foto is dus een originele uh, Eddie Post bij de Boer foto. En die heeft hij dus toen zelf gemaakt. Nooit gebruikt. Dus dit is een uniek exemplaar. En uh, nou goed, mijn liefde voor de Beatles uh, mag bekend zijn. Dus dit is voor mij een hele bijzondere uh, foto. Mede door uh, het, uh, het, het vriendschap aspect. En het, uh, het, het unieke aspect van, het, uh, van de foto zelf. En dat is natuurlijk een prachtige foto. Met twee mannen in een, ja, Echt in de, de prime van hun. Uh, van hun, uh, artistieke talent. John en Paul. Oké, okay. en dan heb ik er nog één, want dat is natuurlijk nog een mooie. Kijk, dat is deze. Um, Crosby Stiles Nation Jong. Een, uh, een ander groot voorbeeld voor mij en Thomas. voor Art Nouveau. Dit is een mooie foto, omdat. er zijn natuurlijk heel veel foto's van Crosby Stills Nation Jong. de fotograaf Claude van Heijen. Die uh, hele bekende uh, vooral pop-fotograaf uh, alle grote uh, der aarde gefotografeerd, waaronder Michael Jackson, een prachtige uh, serie In de Jordaan uh, in de tijd. Uh, de Cloud kwam ik tegen een tijdje geleden. Cloud die was in 1969 met een uh, reportage bezig over uh, Crossbusteels in Nash. En die was hij aan het fotograferen in, uh, in L.A. Uh, waar, waar zij aan het repeteren waren. Voor een, een, een nieuwe tour. En hij was eigenlijk alleen hun drie-outfant, En zij zeiden op een gegeven moment... Wacht even, Cloud, wacht even. We halen even een nieuw jonger bij. Die, die komt er ook bij. We gaan samen namelijk wat doen. Dus dit is eigenlijk de eerste uh, officiële uh, Crossbusters Stealth Nash jong foto Hierna, uh, een paar dagen later, zijn ze gespeeld in Chicago. Hun eerste, uh, hun eerste show. De dag later speelden ze op uh, Woodstock hun tweede show. Dus de, uh, vanaf hier begon de legende. Uh, Prospect Tales National. Dit is een hele bijzondere foto. En ook weer gekregen van de fotograaf zelf. Dus dat is altijd een... Uh, voor mij altijd een, een P. Dit zijn foto's waar ik zelf uh, uh, graag naar kijk. En uh, de, de inspiratie uithaal van... Het begon ooit ergens. En de, uh, je ziet eigenlijk aan de foto... En aan de, aan de personen die afgebeeld zijn... Al af hoe groot het wordt. Dus dat is een... Uh, dat wil ik graag voor de virtuele vitrine inbrengen. Dankjewel. Paul de Munnic was dat. Met Maarten van Roosendaal speelt hij de voorstelling Heimwee naar de hemel. Ze zijn in de fase van de try-out. Vanavond in de kaderfabriek en de later deze week in Den Haag. En vanaf september staat Heimwee naar de hemel om maand lang... in de alternatieve locatie van de Kleine Comedie te weten... De Duif op de Prinsengracht in Amsterdam. En daarna tot en met november in diverse andere theaters. Wilt u de foto's zien van de Paul en de John en van de Crosby Steels, Nash en Jong... Ze hangen bij Paul thuis. Nee hoor, ze staan op internet, dan kunt u het zien. Op onze Facebookpagina, op opium.avro.nl en op YouTube. En volgende week de virtuele vitrine van Janne Schra. Uh, u luistert naar Opium bij de Avro op Radio 1. Net als Desert Kids werkte ook zij samen met uh, Anouk. Dit voor haar debuut EP'tje No Way Back. Ze zingt catchy gitaarliedjes en zou zo het creatieve zusje van Ilse de Lange kunnen zijn. Alsof Ilse niet creatief is. Pas op, dit nummer blijft in uw hoofd hangen. De 80 seconden van. Ik waarschuw u. Hier is GANNA van het Riet. 10.000 lovers, she has in her hand, but she throws them all away. 10,000 lovers wanna be her man, now she don't know what to say Cause she knows that she can have them, but she knows she's got to choose Cause her boyfriend knows she has all That just ain't no good 10,000 lovers she found on her way when she was searching for a man Ten thousand lovers since she ran away Now they just don't understand They don't know that she has chosen And she will say, yes I do There's only one who knows her choice now And that, that must be you Be you, hey Be you That, that will be you Weet je zo de tijd. Ghana van Begeleid door Jurjen Mekking op het klokkenspel. Uh, uh, Gana, je, blijft, je blijft even staan daar. Hè, dat ik ja, een gesprek uh, met je kan voeren. Ja. Jullie tafel is een beetje vol. Ja, <laughs> ja, ja dat is, uh, vinden we alleen maar fijn dat de tafel vol is. Uh, Ten thousand Lovers he, uh, heet het nummer. Je werd begeleid door Jurjen. Uh, uh, een debuut EP. En dan ook samenwerking met Anouk. Dat moet je even uitleggen. Hoe is dat tot stand gekomen? Um, nou, Anouk die heeft een tijdje les gegeven op het conservatorium van Amsterdam. Waar ik uh, mijn studie heb gevolgd. En uh, Jur ook. En uh, dat, zij gaf daar les net toen ik met die eerste EP bezig was. En ik heb eigenlijk haar gevraagd of ze een, een keertje kon luisteren naar de liedjes... die ik daarvoor aan het opnemen was en of ja. ze daar nog tips uh, over had. En wat was de, de, de, de, de gouden tip? Uh, nou, ze heeft bij één liedje zei ze van, nou, ik vind het heel tof, maar er hoort, moet eigenlijk nog iets bij. En daar heeft ze eigenlijk een heel nieuw refrein voor bedacht. En uh, die is er ook uiteindelijk ingekomen. Zo heb je dat, ook, want dat was inderdaad een, een gouden tip. Ja, ja, dat was voor ons de gouden tip, ja. ja. ja, ja. <laughs> je, je bent nu van het conservatorium af, waar, waar, waar voert dan vervolgens je muzikale carrière je allemaal naartoe? Nou ja, ja overal. Hier? Vandaag hier inderdaad. En, uh, nou ja, we spelen eigenlijk overal uh, waar we kunnen spelen. En soms in mijn eentje, en soms met band. En, uh, ja, we, we, en Ik schrijf heel veel liedjes en eigenlijk uh, van alles. En uh, de muziekwereld heeft uh, misschien wel last van een crisis, maar jij niet? Uh, nee, nee ik, uh, ik vind mijn weg wel. Nou, goed, een cd binnenkort ook wellicht? Ja, we zijn er mee bezig nu. We dus, zijn er uh, mee bezig. Ja, we Spannend. zijn liedjes aan het schrijven en uh, we gaan komende zomer weer iets opnemen. En dan uh, hopelijk nu binnen een half jaar, jaar, dat we echt met een album kunnen komen. En je speelt binnenkort in huizen? Ja, ja, we spelen heel veel in huizen. Of in huizen ook. Ik dacht huiskamers, maar in huizen, ja, dat oh. klopt ook nog. Nee, Vind ik ook leuk, in huiskamers ook? Ja, ja we doen heel veel huiskamerconcerten. Dat oh, vinden okay. we ook hartstikke leuk, ja. Ja, uh, ja maar ik zeg hier staan dat je op Tramfest in huizen staat. Dus. Ja, klopt. En uh, we spelen een paar festivals deze zomer in Zwolle ook. En uh, van alles. Oké, okay, fijn. Uh, dankjewel. je uh, wel. Nl. Ja, dat klopt Daar Daar helemaal. En dan uh, ganna-c-ha-n-a-a. H Heel fijn. Oké, okay, dankjewel. <laughs> dankjewel. Uh, Dank je. Wilt u hier ook komen optreden of uh, een, een, een, een, iemand die u in huis heeft die een groot talent is? Uh, stuur even een mailtje naar opium.afro.nl okay.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 De recensie. En zo geestig met veel seks. Maar vind je dat toch? Maar dan heb je ook wat. Het schuurt lekker, maar op een goede, intelligente manier. Muzikaal is het echt een feestje. Maar daar kunnen we het echt heel lang over hebben. Deze week, boeken. Met Martin Brester. Martin, je hebt drie boeken meegenomen. Eén uh, lijvig en twee wat, wat dunnere. volgens mij. Waar wil je mee beginnen? Nou, um, gisteren werd ik gebeld door uh, de eindredactrice. Zeg, heb je een rode draad die er misschien doorheen loopt? Altijd en toen leuk. Zei ik nog, nou, het gaat voornamelijk over verleden en herinnering. Maar op weg hier naartoe fietsend dacht ik, nee, het gaat toch veel eer over lot en reconstructie. En drie boeken, en ik ben met mijn neus in de boter gevallen... vind ik deze week, dat ik ze alle drie heb mogen lezen... met een beetje een frank kantje eraan. Een vuistdikke roman van Arie van der Heijden. Daar zal ik straks mee eindigen. Die hoeft verder geen introductie. Daartussendoor komt een novelle van A.L. Snijders... de meester van het ZKV, het zeer korte verhaal... Um, dat al eerder is verschenen in 1994... maar nu een, uh, een, een herdruk beleeft. En ik wilde graag beginnen met uh, een jonge schrijver... Robert Weilagen... die um, met Porta Romana nu zijn vierde boek in vijf jaar... Um, heeft gepubliceerd bij neigen van Ditmar. Ik volg hem al vanaf het begin. Uh, zijn eerste boek, Lipari... was een novelle over een uh, jongen die een, eigenlijk niets meemaakt... aan een zwembad ergens op een Italiaans uh, uh, uh, eilandje. En... Als je het uit hebt, denk je, waar ging dit eigenlijk over? Maar dat is typisch welage. Die, die, die, die slaagt erin om eerder als een schilder te schrijven... dan als een schrijver. Hij uh, hangt een beetje als een buizert boven zijn tekst. En uh, dat vind ik heel erg prettig. Het is wel een boek waar je van moet houden. Um, het lijkt alsof hij dus ook geen... Um ambitie heeft omdat hij niet de lezer probeert te plezieren... Mm. Uh, door uh, ingewikkelde zinsconstructies of mooi schrijverij. Maar stiekem is hij natuurlijk ontzettend ambitieus... anders schrijf je niet vier boeken in vijf jaar. Ja. Porta Romana gaat over uh, Emilio Lastrucci... die in uh, Florence wakker wordt en hij is zijn geheugen kwijt. Dat wil zeggen zijn uh, lange termijn geheugen. Hij heeft geen idee meer hoe hij uh, geleefd heeft... tot zijn veertigste jaar ongeveer. En... Uh, je krijgt een wandeling van hem door Florence op zoek naar zijn verleden. En dat uh, schrijft wederlaag ontzettend mooi op. Maar je vraagt je ook af en toe af, er mag wat meer spanning. Dat is misschien wel hier uh, geslaagd. Uh, omdat je je afvraagt, wat bedoel je hier precies ja. mee? En hij laat dat volledig aan de lezer over hoe je zijn teksten interpreteert. En daar ben ik wel fan van. Ja. Ik vind dat hij een uh, groter publiek verdient. En zijn wandeling op zoek naar zijn verleden. Uh, Verleden door Florence raad ik iedereen aan om mee te nemen naar het strand... in plaats van een spannend boek. Ook leuk, spannend boek. Maar Porta Romana van Robert Weilager kun je zo in je koffer meenemen. Oké, okay, goede tip voor de zomer. Volgende boek? Uh, dat is A.L. Snijders. Ja. Uh, de, die heeft al in 1994 uh, De Incunabel geschreven. Uh, dat werd toen uh, verzorgd door de Gelderse Stichting voor Kunst en Cultuur. En uh, dat is een, het is een, Ik ben fan van Snijders, dus dat is uh, misschien niet helemaal eerlijk. Dat gaat over David Offenberg, een beetje een uh, Jan Doedel. Een student eind jaren 50 die uh, begin jaren 60 gaat studeren in Amsterdam. En met een incunabel onder zijn arm, nee dat lieg ik, uh, op zijn uh, bagagedrager naar de Rijksmuseum mag fietsen. Om daar een röntgenfoto van te laten maken. Een incunabel, zoals iedereen weet natuurlijk, is een boek uit de 15e eeuw uh, een ton waard of iets dergelijks. En dat ding dondert van zijn bagagedrager af. En hij weet het nog net voor de bielzen van een aankomende tram weet hij het te redden. En uh, schrik, niets, niets aan de hand, niets aan de hand. Het gaat allemaal goed. En um, twintig jaar later, op precies hetzelfde plek... waar dat ongeluk plaatsvindt, vindt iemand een envelop met foto's. En die stuurt dat naar Snijders op, omdat die denkt... nou, wat een mooi toeval is dit nu eigenlijk. Het eigenaardige is dat uh, de incunabel eigenlijk over iets heel anders gaat. Namelijk over zijn broer Piet, die het lot in eigen hand neemt. die was een zeer uh, veelbelovend uh, medicijnenstudent. En die gaat, op zoek, of die gaat op weg naar zijn... Uh, het uh, uh, doctoraal examen en op weg daar naar zegt hij nee, ik ga niet en die gaat, uh, neemt de trein naar Zandvoort en gaat aan het uh, water zitten en heeft daarmee uh, het lot en loer gedraaid en die gaat daarna naar België be belandt in een verfabriek en uh, dat uh, schrijft hij werkelijk schitterend op, je zelf een lol. Ik speel een beetje vals want het boek komt pas op 16 juni uit, maar uh, ik kon dit niet laten liggen. Uh, en hij schrijft een lange brief hoe het daar gaat in België. En het gaat natuurlijk helemaal niet goed. En nu vraagt Snijder zich af. Heeft het lot hem nou juist expres naar links laten gaan. Zodat hij zijn doctoraal niet haalde. Mm -hmm. En straft hij hem daarvoor zijn hoogmoed. Of heeft hij het lot een loer gedraaid. Ja. En um, het gekke is. Na 60 pagina's is het novelle klaar. En dan komt hij met zes hoofdstukken over de novellen. Daarna doet hij een soort boete... waarom hij deze novellen op deze manier geschreven heeft. Mooie structuur. Heel erg goed. Heel erg goed. Ik ben dolblij dat het na 1994, 17 jaar later, wederom verschenen is. Dan kom ik bij het, het slot. Tonio, een requiem-roman van Adrie van der Heijden. Het is 640 pagina's dik. Dat heet een vuistdikke roman. Dat zijn we gewend van van der Heijden, toch? Ja, maar in dit geval, Hans, um, heeft het een vrij droevige uh, hmm. geschiedenis natuurlijk. Yeah, yeah. Afgelopen maandag is het precies één jaar geleden. dat hij en uh, Mirjam Rotenstrijk, zijn uh, vrouw. hun enige kind, Tonio, kwijtraakten. tijdens een idiootongeluk op de hoek van uh, de stadhouderskade. hier in Amsterdam. Yeah. En um, hij heeft geprobeerd om te reconstrueren. hoe dat tot stand is gekomen. En het uh, boek bestaat uit uh, twee boeken. Dat wil zeggen, hij heeft het in twee delen. Um, Opgesplitst. Het eerste boek heet Zwarte Pinksterdag. Vanaf nu heet Eerste Pinksterdag wat hem betreft Zwarte Pinksterdag. En het tweede is uh, De Gouden Regen. En het eerste deel laat zich niet zozeer lezen als een requiem voor Tonio... als wel als een liefdesbrief aan uh, Mirjam. En dat is zo ontzettend verdrietig en zo schitterend opgeschreven... dat ik het af en toe echt heb moeten wegleggen... omdat um, het bijna niet te doen is. Het, mm. ik, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me niet voorstellen... dat er een groter verdriet is voor een ouders dan het verliezen van een kind... Yeah. Um, het tweede deel, uh, de Gouden Regen... is dan weer veel meer een liefdesbrief aan Tonio. En um, ook dat is heel erg schrijnend. Maar ik vond het eerste deel uh, in zoverre beter... omdat hij niet zozeer op zoek gaat naar een reconstructie van uh, de dood van Tonio... als wel op zoek gaat naar een reconstructie van het leven... en zelfs naar de oorsprong, namelijk... Hoe heeft hij Mirjam leren kennen? Hoe heeft hij haar, uh, nou, nog niet eens gedwongen, maar wel gevraagd... Wil je alsjeblieft een kind van mij? Want ik wil zo graag met jou mij voortplanten. En hij schrijft het in het tweede deel. Ik heb haar eerst haar meisjes zijn afgenomen. Vervolgens heb ik... Uh, toen en toen werd ze vrouw. En vervolgens werd ze moeder. En nu heb ik haar ook haar moeder zijn afgenomen. En uh, ja, die... die, die dat, dat doet mij pijn. Dat doet mij echt heel veel verdriet om te lezen. Maar zit met een enorm schuldcomplex uh, dus ook. Ja, zo schrijft hij dat zelf. Hij heeft er natuurlijk ja. part nog deel aan. Het was zo'n typisch uh, ellendig uh, ja. ongeluk dat helemaal nergens op sloeg... drie seconden eerder of later en het had nooit gebeuren, uh, gebeurd hoeven zijn. En hij uh, vraagt zich 640 pagina's lang af. Wat heb ik fout gedaan? Hm. Nou, niks. Maar hoe moet je hier in godsnaam mee leven? Ja. Dat gaat niet. Dat, dat is niet, niet om mee te leven, zoiets. Ik eigenlijk. vond het schitterend. Echt schitterend. En um, Dat is verschrikkelijk om te zeggen, want dat, is, dat, je, dat je zoiets ernstigs zo mooi kunt vinden. Dat, uh, een, een diepe buiging. En, uh, ja, ik, ik kan iedereen aanraden om het te lezen. Ik heb het in vier dagen moeten doen. Neem er je tijd voor, want het is zonde... om die zinnen aan je voorbij te laten gaan. Een diepe buiging voor uh, hem, Mirjam... en ook uh, voor Tonio, eerlijk gezegd. Wat denk jij dat er hierna nog een, een nieuw boek van Van Heide komt? Want... Nou, halverwege schrijft hij dat. Ik schrijf hierna nooit meer wat, zegt hij. Het is klaar. Dus ik dacht ook dat een requiemroman in dit geval... ook het requiem van zijn schrijverschap... Uh, in zou luiden, maar dat is denk ik niet zo, want hij kan niks anders. Het boek heeft hij ook precies in negen maanden geschreven. He, achterin staat dat de geboorte van uh, zolang een kind erover doet. Ik denk dat Van der Heijden niet anders kan dan schrijven. Ik hoop ook dat hij dat doet. Maar uh, de intensiteit waarmee hij dit heeft uh, geschreven... ik ja. denk dat het lang gaat duren voordat hij zich er weer toe kan zetten. Eerlijk gezegd. Ja, ja. Klinkt Willem ik heb, bij, uh, ja. Ja, ik, heb, ik heb bij Van der Heijden... ik heb dit boek uiteraard nog niet gelezen... Uh, bij Van der Heijden een tijdje het gevoel gehad... van ik wou dat ik wat minder van hem wist... Uh, dat was, ik had vergelijkbaar iets met Martin Bill. Ik zag mm -hmm. hem op een bepaald moment te vaak op de televisie. Uh -huh. Ik had hem liever kaal gelezen. Uh, wat ik tot nu toe gehoord heb over Tonio... is dat dit echt een boek is wat ik moet lezen. Ik denk het echt. Ja, ja. Ik denk het echt. Um, het, het, dus dat het, gaat mee het, naar het, snijdt door, ja, Dit is het, En het is ook nog eens... er komt zoveel samen aan, aan toevalligheden. Um, t, Tonio is geboren vlak voordat... Uh, Nederland Europees kampioen werd in 1988. En overlijdt vlak voor de huldiging van uh, hmm. Nederland, omdat ze tweede zijn geworden tijdens het WK in 2010. Dus hij heeft twee keer uh, die enorme stroom van mensen op het museumplein waar achter van der Heijden woont uh, uh, meegemaakt. En bovendien op een vakantie ontmoet hij de familie van Persie als Tonio twee Ach, is en de kleine ja. Robin zes. En precies op de plek waar Tonio is doodgereden komt dan dus uh, uh, twintig jaar later komt de boot de... langsgevaren en op het snijpunt ja. van het vieren van het verlies van van Persie is de dood van Tonio op Kortom, 10 meter afstand. Een heel, afstand dat hele soort... rijke... Ja, het is, het is, ja. Het is, het is, het is echt verbijsterend. Oké, okay, nou ja, enthousiast kun je, kun je ons niet maken. Nee, me. bijna niet. Nee. Nee. Doe jezelf een lol. Het is iedere cent waard. Ja. Ja. Tonio van AFT uh, van Dank je wel, Martin. Alsjeblieft. Voor deze uh, drie boeken. We zetten ze op onze site opium.avo.nl. Uh, laatste nummer van uh, Desert Kids. Uh, kid, Tjeerd, uh, uh, ga je gang. looking for Desol Kit, eh, heren bedankt. Tra uh, het nieuwe nummer dat heet uh, Fire Needs Air is verkrijgbaar via iTunes. 2 juni staat Desol Kit op Dow Pop in Hellendoorn. Ja, check. 13 juni op Pink Pop. Ga ik ook naartoe. Leuk. Meer informatie op uh, Ja, We komen even terug nog gecheerd uh, uh, op uh, Bill Withers. Uh, waar je vanavond naartoe gaat, want we mochten twee kaartjes weggeven. Uh, nou, die, die zijn, uh, zijn gewonnen door Sascha Spijker. Die is meteen van de weg afgescheurd toen ze de, de prijsvraag hoorden. De vraag was namelijk, hoe heet de dochter van Bill... die vanavond mee gaat zingen met uh, al die andere mensen... als Treintje Oosterhuis, Sabine Stark, Ruben Heijn. Uh, nou, die dochter die heet Cory, Corrie Withers. Vanavond ook op het podium van uh, Carré. Uh, Sasja, hou je mail in de gaten, want we, we gaan je eventjes uh, mailen... hoe je vanavond uh, duidelijk kunt maken dat jij degene bent... die die twee kaartjes heeft uh, gewonnen. Goed, dat dus. Um,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 Hij ja, zei: Het enige wat hij eigenlijk wil van de nieuwe president is een goede prijs voor zijn cacaoboon. Luister morgenavond om 7 uur naar de reportage in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.